Brazilië heeft het afgelopen etmaal 751 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Nog niet eerder werden zoveel doden geteld. Het vorige record werd woensdag gevestigd, toen werden 615 nieuwe doden geregistreerd. Er zijn nu bijna 10.000 Brazilianen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bij ruim 145.000 mensen in het land is het virus vastgesteld.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 De Britse koningin Elizabeth heeft in een tv-boodschap stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, 75 jaar geleden. Ze zei dat het door het coronavirus niet de viering was geworden die de Britten hadden gewild. Toch waren de straten volgens de koningin niet leeg. Ze zijn gevuld met de liefde en de zorg voor elkaar, zei ze. Elizabeth zei verder dat degenen die tijdens de oorlog dienden waarschijnlijk bewonderend zouden kijken naar hoe hun nakomelingen omgaan met het coronavirus en de lockdown. Het weer. Vannacht is het tamelijk helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen loopt de temperatuur op en kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden. Zondag meer bewolking en ook koeler. Dit was het NOS journaal Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Mm. met Philip Rumhardt. Met z'n Liga, Liga.